7 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel aangenomen... waarin belangrijke delen van de nieuwe zorgwet van president Obama... worden uitgesteld. Bijna alle democraten stemden tegen... terwijl verreweg de meeste republikeinen, die de meerderheid hebben in het huis, voorstemden. De hernieuwde discussie over de zorgwet is ontstaan... omdat het congres voor 1 oktober nieuwe overheidsbestedingen moet goedkeuren. Gebeurt dat niet, dan gaan grote delen van de overheid... Op Slot en worden ambtenaren bijvoorbeeld niet meer betaald. De Italiaanse premier Letta noemt het besluit van vijf ministers... om uit zijn regering te stappen, idioot en onverantwoordelijk. De ministers van de partij van Berlusconi dienden gisteravond hun ontslag in. Officieel vanwege een conflict over een BTW-verhoging... maar volgens Letta draait de zaak alleen maar om de persoonlijke belangen van Berlusconi. De oud-premier riep de ministers op uit de regering te stappen... omdat hij zijn senaatzetel dreigt kwijt te raken... na zijn recente veroordeling voor belastingfraude. VN-chef Ban Ki-moon heeft in New York de Syrische oppositieleider Jarba ontmoet. De twee spraken over de VN-vredesconferentie over Syrië... die in november wordt gehouden in Genève. De bedoeling is dat afgevaardigden van het regime... daar in gesprek gaan met de oppositie, maar die is erg verdeeld. Jarba geeft leiding aan de belangrijkste oppositiegroep, de Nationale Coalitie. Ban heeft hem daarom gevraagd om samen met andere oppositieleden te kijken... wie er wordt afgevaardigd naar de conferentie. Syrië zal volledig meewerken met de VN-inspecteurs... die de voorraad chemische wapens moeten vernietigen. De Syrische premier zei op de Libanese televisie... dat Damaskus de internationale plichten zal vervullen... Ook zal Syrië volgens hem het werk van de VN-inspecteurs ondersteunen. Volgens de resolutie die de VN-veiligheidsraad vannacht aannam... moet Syrië zijn chemische wapens voor 1 juli volgend jaar hebben vernietigd. De Britse premier Cameron gaat een controversieel hypotheekplan versneld invoeren. Het Help to Buy-programma zou pas in januari van start gaan... maar begint nu al volgende week... Met het programma moeten starters gemakkelijk een huis kunnen kopen. De Britse overheid staat in het plan garant voor het volledige bedrag dat ze moeten lenen voor hun aankoop. Op het plan is veel kritiek, critici zijn bang dat de huizenprijzen oplopen... en waarschuwen dat de overheid voor miljarden euro's het schip in kan gaan. De dood van 19 brandweerlieden deze zomer in de Amerikaanse staat Arizona is deels te wijten aan gebrekkige communicatie. Het elitekorps van de brandweer kwam om bij het blussen van een natuurbrand. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat hun leidinggevenden veel te laat doorhadden dat ze in gevaar waren, doordat er kort, informeel en vaag met het team werd gecommuniceerd. In Griekenland zijn vijf parlementsleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad voorgeleid voor de rechter. Ze worden beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie. De extreemrechtse partij en zijn aanhangers worden verantwoordelijk gehouden voor enkele moorden en honderden gewelddadige aanvallen op buitenlanders, linkse politici, activisten en homo's. In Chili heeft een oud-generaal zelfmoord gepleegd. nadat hij te horen had gekregen dat hij naar een minder luxueuze gevangenis zou worden overgeplaatst. De generaal van 87 zat vast voor mensenrechtenschendingen tijdens het regime van Pinochet. Hij verbleef in een complex met een zwembad, tennisbaan en zelfs een personal trainer. Toen dat na de ophef over de luxe. toen duidelijk werd dat het luxe was, moest het dicht. want er ontstond ophef. en toen schoot de generaal zich door het hoofd. Het weer. Vandaag is het droog en zonnig en er staat wat wind. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen en dinsdag minder wind, maar verder verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Kifa alush. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag... het programma waarin we elke zondagmorgen praten met inspirerende gasten. En mijn gast van vanmorgen was hoofdredacteur van een krant... directeur van een omroep en bovendien theoloog en predikant. En hij dacht dat hij ongeveer wel het meeste over de dood had geleerd. Tot die dag van het grote verdriet, ruim anderhalf jaar geleden. Jan Greve, goedemorgen. Goedemorgen. Dat zijn niet mijn woorden uh, die ik net uitsprak, dat zijn de uwe. Uh, u dacht dat u het meest over de dood wel had geleerd... tot die dag van het grote verdriet. Wat, wat betekent dat? Nou, ik was natuurlijk veel met de dood bezig omdat ik ouder word... en je bij de ouder worden nadenkt over, uh, over de dood, over de, de, het aflopen van het leven over de betekenis van je eigen leven... in verband daarmee dat het een, een beperkt geheel is. En daar, was ik, daar dacht ik veel over. Daar schreef ik ook, ook geregeld over. las ik ook boeken over die ik recenseerde. Dus ik dacht dat ik daar behoorlijk in, zoals dat heet, geverseerd was. Tot die ene dag? Ja, want toen... Dat is de dag dat mijn dochter stierf. Dat ik haar dood aantrof in haar huis... Nadat we met de politie de deur hadden opengebroken. Uh, ja, dan, uh, dan, dan gebeuren er. Uh, dan slaat de bodem, wordt natuurlijk onder je bestaan weggeslagen. En moet je eigenlijk uh, helemaal opnieuw beginnen met na te denken over. Uh, over wat belangrijk voor je was. Over, uh, en ook over dood en leven. We gaan het het komend uur uitgebreid met u hebben uh, uh, over de dood... en over de, de dood van uw dochter en de gevolgen daarvan. Uh, maar nog even voordat we dat gaan doen... hebben we het überhaupt genoeg over de dood? Wij, met z'n allen. Ik denk dat je moet zeggen dat... Een, een, sinds mij dit is overkomen, merk ik hoeveel mensen dit is overkomen. Nou is dat misschien zo dat als je een rode auto koopt... dat je ineens overal rode auto's ziet. Dat kan, dat is dat je dat vroeger niet gezien. Maar ik denk wel dat, er, dat, dat een heleboel mensen een, geconfronteerd zijn met de, diep ingrijpend geconfronteerd zijn met de dood. Wat me opvalt is dat, er, dat ik daar eigenlijk nooit zoveel van gehoord heb. Uh, vroeger, voordat mij dit overkwam. En dat ik nu uh, daar wel uh, veel meer over hoor. En dat ik ook merk uh, hoe, hoe, hoe ingewikkeld het is voor iedereen. En hoe moeizaam het proces is om, om, om verder te leven na, uh, na de dood. Dat kan ook de dood van een partner zijn. Of de, maar de dood, bij de dood van een kind is dat nog weer. Uh, is dat anders? Niet, is niet heftiger, maar is, is dat anders? Daar liggen, grote, daar liggen denk ik beduidende verschillen. Maar dat mensen toch uh, uh, verder moeten, ja, dat, is, uh, dat komt vaak voor. Straks uh, uh, gaan we uitgebreid in op hoe dat proces bij u uh, verliep en verloopt. Uh, nu even de Sound of Nothing. If I ever see the sun again without a sense of emptiness inside. I'm telling you first. When I tear down through the endlessness of walls that I can't feel, I want to know that there's a haven, a touch for you to heal. I listened to the sound of nothing. Tell me what it is that I. If I ever taste a breeze again Gently on my skin I'm telling you first The silence has been golden But it pierces through my head Sometimes the pathways of thoughts I have Are better left unfed I've listened to the sound of nothing Tell me what it is Show me what I'm looking for I believe this is where I should be I follow only where my heart can be this free But I fight, I fight The coldness of these nights Without the comfort of the sight of you Holding on to me The Sound of Nothing was dat van uh, Bettens. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Jan Greven. Journalist, theoloog, maar in dit gesprek toch ook vooral de vader van. De vader van Aartje. Uh, we hadden het al even voor de muziek uh, erover. Uh, Zo'n anderhalf jaar geleden uh, overleed u die dochter Aartje. Uh, ik, u heeft een foto meegenomen. Kunt u beschrijven wat we daarop zien? Daar zien we het, uh, ons gezin op uh, vakantiereis in Egypte en uh, de gids die we bij ons hadden heeft er een foto gemaakt van, uh, waar we allemaal stralend op staan. Drie kleinkinderen, mijn zoon, mijn dochter, mijn schoondochter, mijn vrouw en ikzelf. Um, staat Aartje daar ook op? Aartje staat er ook op, ja. Is dat de laatste vakantie? Nee, het is niet de laatste vakantie, het is de ene laatste vakantie. De laatste vakantie zijn we naar uh, Argentinië en Chili geweest... en Aartje is overleden uh, de dag dat we daar vandaan terugkwamen. De dag zelf nog? Ja. Ja. Hoe oud was Aartje? Aartje was 38. En Aartje woonde alleen in Amsterdam? Aartje woonde alleen, had een, uh, had een huis uh, in, de, in de Jordaan waar ze woonden... En uh, uh, dus ze is, is van Schiphol naar huis gegaan. Is daar op, even op de bed gaan liggen. En daar heb ik haar, uh, dat was een zaterdag, en daar heb ik haar donderdag gevonden. Dat is bijna een week later. Ja. ja. En wat was er gebeurd? Uh, de, we hebben abductie laten plegen in het ziekenhuis. Om te horen wat er aan de hand was. En dat was een, een, onder, een onder jonge personen, uh, vaker, maar verder zeer zeldzaam voorkomend hartfalen... Wat ook niet ontdekt is en waar nooit. Je leest het wel vaker van jonge sporters die ineens. dood op de grond van neervallen. Dat is haar overkomen. En hoe. hoe u, u, kwam er zelf, u, u hebt haar zelf gevonden? Ja. Ja, Aartje was, dat zeiden we net al, alleen wonen. Daar was ze ook heel erg gelukkig mee. En als ze zo met, een, met het gezin tien dagen vakantie was, dan uh, ging dat heel goed. Maar dan had ze enorm veel behoefte om weer lekker even op haar eentje te zijn. Dus ik mocht er dan ook niet bellen van mijn vrouw een paar dagen om haar even met rust te laten. Dus dat zijn we woensdag gaan doen. Nadat we zaterdag waren teruggekomen, toen belden ze niet terug, dat doet ze nooit. Nou, lang verhaal kort te maken, donderdag weer gebeld en toen naar haar huis gegaan. Ik, ik kan me niet voorstellen wat er met je gebeurt als je met de politie zo'n deur inbreekt, zoals u net zei, zo'n zo, zo deur neerhaalt. En daar dan uw dochter vindt. Ja, dat is vreselijk. Dat is ook maar goed om je dat niet voor te stellen. En wat, wat doet u dan? Jammeren. Ja. Dat is het woord, jammeren. Als je ziet die Palestijnse vrouwen wel eens... als er een kind dood is, dat, dat, dat doe je. Woorden, de politie was erbij. Uh, ja, woorden kun je niet meer hebben, zinnen niet. Je jammert. Wie was Aartje? Vertelt u eens, wat was dat voor een domme Aartje vrouw? was een uh, ingewikkelde, uh, maar buitengewoon uh, humoristische... Vrouw met een zeer hoge ballotage ten aanzien van mensen die ze in haar leven binnenliet. Een zeer hoge ballotage? Ja, heel hoge ballotage. Daar kom je ook zomaar niet, daar kom je niet zomaar bij. En ik zou haar zeggen, een extreem gevoel van rechtvaardigheid. Maar in ieder geval een fors ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. En ook iemand die de confrontatie, als ze daarop werd aangesproken, niet uit de weg ging. Dus het was, uh, uh, uh, ja, dus het was, dus de, en er was in haar leven altijd wel, of in haar leven, er was om haar heen altijd wel iets van onrecht waarover ze klaagde. En wat ze ook wel weer kon relativeren en waar we ook altijd veel plezier over hadden als ze dat weer vertelde wat er weer verschrikkelijk in haar omgeving en in haar werksituatie gebeurd was. Was het een makkelijke vrouw om mee om te gaan? Ik denk het niet. Ik denk het niet, nee, nee, nee. Hij was heel erg, uh, heel erg op zichzelf uh, betrokken. En waar ze geen, uh, uh, waar ze geen uh, zin in had om over te praten... omdat dat tot haar intimiteit behoorde, daarover sprak ze ook niet. Daar kwam je ook nooit achter. En wat was uw relatie met haar? Hoe zag die eruit? Uh, ik had een hele... Uh, omdat ze niet getrouwd was... en uh, uh, had ik een hele uh, hechte relatie met haar... We belden elkaar, ik zal niet zeggen iedere dag, maar toch wel drie of vier keer in de week. Als er, weer, als er wat was, of even te horen hoe het, hoe het, hoe het was. En, en we waren ook heel erg op elkaar gesteld. U zegt omdat ze niet getrouwd was. Ja, daar is een verband. Ja, want dat is natuurlijk. Ik heb ook bij haar begrafenis dat nog eens dat ze gelukkig was. Uh, Ondanks het feit dat ze niet getrouwd, want dat hebben we natuurlijk eindeloos moeten horen. Is, heeft Aadje al een vriend? Is Aadje al uh, is Aatje al met iemand? Wat is het toch jammer dat Aadje geen man heeft. Aadje achter... moest ondergebracht Aatje worden moest ondergebracht worden. En wij zeiden, nee, aartje is gelukkig. En was ze volgens ons. Was dat, dat ook. Is gelukkig zoals ze zoals, zoals is. Alleen. Uh, je, je hebt dan natuurlijk wel een, uh, ja, mensen nodig, wat natuurlijk vriendinnen. Maar ook uh, voor een deel nemen de ouders dan de rol over die je die anders, anders met een partner hebt. Als er spanningen zijn in het werk, als er wat gebeurt. En vooral met vakanties is het altijd lastig als iemand uh, alleenstaand is omdat je dan met, je moet je aansluiten bij een reisgezelschap. Nou, dat was ook niet Aantjes voor om zich aan te sluiten bij een reisgezelschap. En dan gingen wij met mijn vrouw en ik gingen dan met, met haar, met z'n drieën. Maakte in de zomer altijd een grote, een grote reis. Um, u heeft veel geschreven uh, over, uh, uh, over wat er gebeurd is. Um, en uh, uh, onder andere wat ik las was dat u heeft meerdere mensen verloren: collega's, vrienden. U ja. zegt dit is. Um, dit is anders. Ja. Moet ja, je is... uitleggen waarom dit anders is? Omdat, omdat een, een kind, en uh, dat gold voor aardje... maar ik denk dat voor iedere ouder, uh, dat geldt voor iedere ouder, uh, be, is bepalend voor de betekenis die je zelf geeft aan je leven. En dat ben je vaak niet bewust. Uh, net zo min als je bewust bent van uh, dat je water nodig hebt of uh, lucht. Maar dat, uh, dat, dat blijkt als, als zo'n kind sterft. Ja, u schrijft, u, u bent van haar afhankelijk voor uw geluk. Ja, dat, dat, was, dat was ook nog zo natuurlijk, dat, dat is juist. Uh, maar het is, niet alleen, het is niet alleen het geluk... het is ook, uh, het is ook de betekenis die je, die je geeft aan het leven. Dat je daar ook uh, van afhankelijk bent. Dat zij gelukkig was, maakte voor een, voor een groot deel... Uh, maakte dat mijn, beteken, met, dat mijn leven betekenis had. Ik bedoel, dat, allemaal, dat merk je allemaal achter, achteraf. Ik heb in een van mijn stukken dat beeld gebruikt van Heidegger van de timmerman met de hamer. De timmerman die gedachteloos met de hamer timmert... Tot de, hamer, tot de steel breekt van de hamer. En dan is die timmerman letterlijk onthand. De hamer is een deel van zijn hand geworden. En ineens ontdekt hij wat het belang is van de hamer... voor zijn hele bestaan als timmerman. Dat is ongeveer wat je overkomt met de dood. Op een, van een, kind, op een vanzelfsprekende manier ga je met elkaar om. Leef je met elkaar. En dan ineens is ze weg... En dan eh, sta je onthand en, en moet je voor jezelf opnieuw formuleren. En dat is het hele rouwproces. wat het leven voor zin en betekenis heeft. Omdat je weigert een doek over je hoofd te trekken en te zeggen het wordt niks meer. Dat zou je ook kunnen doen. Dat, ik denk ook dat dat, dat dat soms wel gebeurt. Dat mensen in zo'n tomeloze depressiviteit storten dat er ook niks meer eh, uitkomt en dat daar zul je me geen oordeel over horen uitspreken... want dat is ook verschrikkelijk. Maar als je toch verder wilt... je wilt langzaam weer die doek optillen... en weer een beetje door je ogen naar de wereld kijken. Ja, dan moet je weer bewegen. Als we daar eens naar gaan kijken hoe dat bij u ging... u zegt, u vindt uw dochter... en dan kun je niet anders dan jammeren. Wat gebeurde er vervolgens met u? Nou, vervolgens... Is altijd, ben je druk? Er moet van alles gebeuren. Dan kun je je focussen op ja, praktische dingen? Er moet een begrafenisondernemer gebeld worden. Uh, later moet een kerkdienst geregeld worden. Er uh, moeten mensen gebeld worden. En er ontstaat een heel sociaal circuit om je heen. Mensen komen je opvangen. Uh, dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant uh, is de verbijstering van het verdriet. En dat, uh, dat loopt een beetje parallel met elkaar. En uh, die, die verbijstering door dat verdriet is natuurlijk uh, buitengewoon heftig. En dat blijft ook steeds uh, onder de oppervlakte. komt soms op, aan de oppervlakte gedurende de, die eerste tijd. U, u schrijft ergens, uh, opeens hoorde ik tot een andere categorie. Ja. ja, je hoort tot een andere categorie. Je hoort tot de categorie van de ouders die een kind verloren hebben... En dat is een... Uh, er zijn veel mensen die daartoe behoren. Meer maar, dan u daarvoor dacht? Ja, heel veel. Heel veel merk ik nu. Ik heb bijvoorbeeld in mijn goede vriendenkring... zijn drie echt goede vrienden... zijn drie echtparen die een kind met z'n door zelfdoding verloren hebben. Drie? Drie. Dat is veel. Dat is heel veel, ja. En dat, dat wist ik ook wel. Dus sommige zijn daarna nog weer gebeurd. Naartje, maar dat, uh, dus dat, ja, dat, is, dat is veel. En die, die vaststelling, die, die wetenschap... Wat, wat, wat betekent dat dan voor u dat dat zo is? Nou, het klinkt misschien raar om te zeggen niet veel. Want in de eerste plaats betekent dat... Dat, er, dat je eigenlijk... nou, het meest betekent dat dat je je afvraagt... waarom heb ik dat vroeger niet veel scherper gezien? Want wij denken dat zoiets heel uitzonderlijk is. Ja. En daarom zo vreselijk. En, ja. dat, dat hoort niet namelijk ja. dat je je kinderen overleeft. Ja, precies. Dus de, dat, is, dat is het eerste. En... Uh, vervolgens, uh, uh, ja, iedereen heeft een eigen rouwproces. Dus, dus uh, uh, je, je hebt iedere dood, is, is de dood van, is apart. Dus je kunt elkaar ook, maar tot op zeer grote hoogte kun je wat van elkaar leren omdat iedereen doet, ook zelfs tussen mijn vrouw en mij is dat is dat heel verschillend. Dat staan met, met, met, met in een heel heel ander gezin en een andere, andere relatie. Maar je kunt wel uh, bepaalde dingen voelen dat je met elkaar gemeen hebt... als je met elkaar spreekt, als je het alle twee een kind verloren hebt. Aan de andere kant is de, is de weg van de rouw, vind ik, een eenzame weg... die je alleen moet gaan, omdat het gaat over zin en betekenis van jouw leven... en niet van iemand anders. En dat, is, dat geldt ook voor um, u en uw vrouw dus? Ja. ja, mijn vrouw is een typische beta, is een medisch specialist... Denkt meer, ik denk heel, heel, heel, heel, heel wiskundig. Uh, ik ben veel emotioneler, veel meer. Ja, mijn vrouw is ook zeer emotioneel, maar op een ander niveau. Op een en, en wat andere. betekent dat voor een verschil in rouwproces? Dat dan? je een ongelijke, een ongelijke snelheid hebt. Dus de, de, de, in in de rouwen. De, de, en dat de wegen waarop je rouwt en waar, waar langs waar je tot je verdriet komt, anders zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld hebben dat, dat, dat ik me net weer een beetje boven Jan voel. Een beetje weer goed. En dat zij weer juist een dag van groot verdriet doormaakt. En dan eh, moet je zeker in het begin... Nu is dat allemaal natuurlijk wat, uh, gaat, begint dat wat, wat, wat, wat minder heftig te worden. Zeker in het begin moet je dan daar ruimte voor maken. Weer voor het verdriet van de ander. Ook op het moment dat je zelf net denkt... Nou, ik heb, ben nu net een beetje verder. Daar kunnen, als je dat niet goed bewaakt, kunnen daar, kunnen daar spanningen door ontstaan. Die, ja, die maar je... ik, ik heb veel gelezen over, over relaties die, ja. uh, die, dat, die, die niet stand houden. Ja, ja dat, ik zijn denk zijn dat verlies. een van de factoren uh, dit is. Dat je. Uh, je, je moet ook. Uh, elkaar gunnen dat de een de ander, het gestorven kind, anders lief heeft gehad. Dus het is niet dezelfde liefde die je hebt voor, dat, voor, de, voor het kind. De, de, de, de moeder heeft dan een andere verhouding tot een dochter als een, als een vader. Maar ook uh, de hele verhouding zelf, wat, wat je met elkaar deed... wat de favoriete dingen waren om met je dochter te doen... Dat is, voor, uh, dat is voor de een heel anders dan voor de ander. Dus het lijkt allemaal of je als ouders getroffen bent door hetzelfde liefde hetzelfde leed. Dat is niet zo. Je, bent, je wordt getroffen op een heel individueel niveau... en een huwelijk is het samengaan van tussen twee individuen. En niet waar de individuen hun, uh, hun, hun, eigenheid, hun eigenheid verliezen. En dat merk je in rouw. Dus het is niet zo dat je... ja, dan moet je juist heel erg dicht bij elkaar. Ja, dat zal wel, maar dat hoeft niet. En dat geeft ook niks. Dat geeft ook niks. Maar dan moet je, moet je relatie wel bestand zijn tegen dat... Je moet in staat zijn om elkaar die ruimte te, te, je te gunnen. Moet, je moet volgens mij je moet afspreken dat als je. Je moet twee dingen afspreken. Je moet in de eerste plaats afspreken dat je gedurende de periode van rouw. niet toestaat dat je je van elkaar verwijdert. omdat je maar denkt. nou ik ga niet informeren wat hij heeft, laat het maar een beetje. Dus je moet op, dicht op de bal zitten. Dat moet je met elkaar. moet je, moet je, dat goed... moet je expliciet afspreken, zegt ja, u. Ja, vinden wel, ja. Dus ja, ja. En je moet, je moet met elkaar afspreken dat je nooit je meer door kleinigheden. kleine irritaties laat uitgroeien tot grote irritaties die tot ruzie aanleiding geven. Dus je moet, dus, dus, je, je moet wat dat betreft. Je echt je, je verhouding bewaken. als een rozeperk. Maar dan. dan ik, ik proef daaruit dat het dat er harmonie moet blijven, geen ruzie. Harmonie, je moet, je moet attent zijn op elkaar. Je moet, de harmonie is alweer, een, is alweer het, uh, het resultaat daarvan. Je moet, uh, je, je moet leven alsof je van elkaar houdt. <laughs> en als je van elkaar houdt, let je op elkaar... En, niet on, en niet, dus let je heel, heel goed op elkaar en zie je wat er, wat, wat, wat, wat, wat er in de ander omgaat. En daar moet je, daar moet je heel attent... Dus je moet heel attent leven. Maar dat betekent niet... Want ik, ik, ik zou mij kunnen voorstellen... dat je ook wil schreeuwen, ook naar elkaar. Nou, naar elkaar valt niet zo... Nee, nee, <coughs> je vindt, naar elkaar valt niet zoveel te schreeuwen. Maar, <coughs> sorry... Um, Nee, je moet, je, moet, je moet heel erg uh, uh, op, elkaar, uh, op elkaar betrokken zijn. En uh, ja, liefdevol leven. U zei net, uh, uh, je hebt allemaal je eigen relatie met, uh, uh, in dit geval met, uh, met je kind. Um, wat deed u graag met haar? Wat deed u het liefst met haar? Uh, het liefst ging met haar, ging ik uh, even bellen. Als we elkaar niet gezien hadden, ging we een broodje eten in Amsterdam. Ging ik met de auto naar Amsterdam. Zaten we even in een broodjeszaak. namen het leven even door, gingen we weer verder. Hele eenvoudige terloopse dingen. Hele eenvoudige dingen. Ja. Um, u bent nooit meer in haar huis geweest Nee. na die keer. Nee, nee. Mijn vrouw wel, die heeft opgeruimd. Dat uh, vond ik uh, ontzettend dapper van haar. Ik, uh, nee... Ik, ja, ik had gekund, maar. Het, het hoefde niet en het is goed zo. Het had gekund? Zegt u? Ja, natuurlijk. Ik had gewoon kunnen zeggen: ik ga er even heen om mijn afscheid te nemen. Maar dat heeft u niet gedaan. Nee. Dus dat, ik, ik, ik, ik proef daaruit dat, er, dat, dat het niet had gekund. Dat het wat u betreft niet kon. <kijf> nou, ze woont in een bepaalde streek in de Jordaan en daar kom ik ook niet graag meer. Nee? Nee. We hadden een, een favoriet restaurant in de, op de Noordermarkt waar ik heel graag kwam en kom, daar ben ik nooit meer geweest. Ik denk ook niet meer dat ik er nog kom. Wat ik ontzettend jammer vond, want ik vind dat een, uh, ik altijd heel graag. Maar dat is zo verweven met, met, met, met haar en met de lol, het lachen dat je had. Dat, is, uh, dat, dat moet je maar bijzetten in de herinneringen. En met, met mensen uit haar leven? Dat is, dat is vriendinnen. Dat maakt me altijd ontzettend droef. Om, om hun verdriet te zien ook. Maar dat, dat is, die zijn lief en, en zorgzaam. Dat, gaat, dat is goed om. Dat is, dat is ook, ook, het verdriet komt dan ander verdriet tegen. Dat is ook niet altijd uh, makkelijk. Maar het is heel liefdevol om dat te ervaren. En dat is anders dan die plaats. Want die, die, die, die, die plaats die herinnert alleen maar aan pijnpunt. Of aan, aan verlies. Ja, dat is anders dan die plaats. Dat, dat klopt, ja. De, de plaats is waar je, waar je gelukkig geweest bent... en waarbij je erbij bepaald wordt als je, er, als je erbij bent... Dat, je een, dat, het, dat dat voorbij is. Ja. Uh, dat huis is de afgelopen week verkocht. Ja. Ja. Hoe is dat dan? Nou, dat is wel goed. De, de mensen die het gekocht hebben zijn er heel gelukkig mee. En jonge mensen. En... Uh, uh, en het is goed om er een streep onder te zetten. Dus dat is, dat is, uh, dat is goed. Het is goed om er een streep onder te zetten. Ja. Maar is dat ook. Zeg maar, dat klinkt ook als een verstandelijke vaststelling. Is dat ook. Dat vo, is ook voelt, een verstandelijke vaststelling. Dat is ook een verstandelijke vaststelling. Ja. Het geld van het huis uh, schuiven we door naar mijn zoon. Die daar een, een, een groot huis van kan kopen, veel groter dan die zich nu kan realiseren. Dan die nu kan realiseren. En, en dat, geeft me, dat, geeft me uh, ja, dat geeft me genoegen. Ja, dat geeft me genoegen. Dat haar geld daarvoor gebruikt wordt. Dat daar weer geluk, meer geluk, woon, woonplezier in het, in het gezin van mijn zoon terechtkomt. Heeft u nog spullen van, hè? Heeft u iets? Een paar spullen, maar ook niet veel. Ook niet veel, nee. En heeft u iets specifieks uitgekozen? Of? Uh, nee. Nee, nee, nee. Dat hoeft ook allemaal niet meer. Nee. nee. Ik heb er allemaal een beetje, uh, ben er allemaal een beetje van, uh, van weggegaan. Ja. Van de spullen, van alles. Waarom? Om afstand te houden met uh, tussen haar en uh, <kliek> haar leven en het mijne. We gaan daar. Uh... Vindt u dat vreemd? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik. Uh... Nee. Ik zie intussen dat het uh, bijna half acht is. Dus nou. zit, ik, ik wil hier verder met u over praten. Okay. Maar ik denk, dat, dat wordt een stevige boom die we daarover gaan opzetten. Ja. Uh, dus ik zat even te twijfelen ja. van, gaan we daar nu op in? Okay. Uh, maar ik wil daar straks wel uh, ja, uh, meer over weten. Natuurlijk. Ik praat met uh, Jan Greven, oud-hoofdredacteur van Trouw... en oud-directeur van, van de Icon, theoloog, predikant. Maar in dit gesprek waarover we uh, uh, over zijn uh, gestorven dochter Aartje praten... vooral toch vader... Uh, straks na het uh, nieuws van half acht uh, gaan we daarmee verder. Uh, nu is het tijd om dat nieuws te horen. Dat wordt gelezen door Anouk Thijssen. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel aangenomen... waarin belangrijke delen van de nieuwe zorgwet van president Obama worden uitgesteld. De hernieuwde discussie over de zorgwet is ontstaan... omdat het congres voor 1 oktober nieuwe overheidsbestedingen moet goedkeuren. De Italiaanse premier Letta noemt het besluit van vijf ministers... om uit zijn regering te stappen idioot en onverantwoordelijk. De ministers van de partij van Berlusconi dienden gisteravond hun ontslag in. VN-chef Ban Ki-moon heeft in New York de leider... van de belangrijkste Syrische oppositiegroep ontmoet, de heer Jarba. De twee spraken over de VN-vredesconferentie over Syrië... die in november wordt gehouden in Geneve. Ban heeft Jarba gevraagd om samen met andere oppositieleden te kijken... wie wordt afgevaardigd naar de conferentie.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 Als u net inschakelt, een hele goede morgen. U luistert inderdaad naar Dit is de Zondag. Uh, hier op tafel ligt nog steeds de foto van het gezin... van theoloog en journalist Jan Greven. Met daarop ook de dochter Aartje. Die januari vorig jaar overleed aan een hartstilstand. Nogmaals, uh, welkom bij Dit is de Zondag, uh, meneer Greven. Dank. Um, uh, voordat Anouk Thijssen het nieuws las... Um, zei u... Um, ik wilde niet zoveel met de spullen te maken hebben... omdat ik graag afstand wil creëren... tussen het leven van Aartje en mijn leven. Ja, ja. <hulling> uh, ik ben me ervan bewust geworden... Uh, door Aartjes dood... dat wat je wel weet... maar wat je niet zo realiseert... Dat je, zeker als vader, ten opzichte van een dochter, een moeder en zoon geldt ook, dat je een beeld hebt van iemand en dat je leeft met dat beeld wat je hebt van iemand. Uh, uh, en of dat beeld correspondeert met de werkelijkheid van iemand, iemand die, zoals iemand werkelijk als persoon is, dat is, uh, dat is de vraag. Dat, de, de, iemand is breder, veel breder, dan die, dan die, dan die is tegenover een individu. Uh, uh, in, mijn, in mijn verhouding met Aadje was zoals die was. En uh, ik heb geen behoefte eraan. Ik denk ook niet dat het goed is. Om na haar dood daar retouches in aan te brengen. Na haar dood daar. Dat uh, ja, aan, aan te moeten passen. Andere, ja, dat aan te moeten passen. Dus we hebben ook haar computer, die ze heeft, hebben we ook. De, de harde schijf van haar computer hebben we er ook uitgehaald. En hebben we in de brandkast gelegd. Dat, die hebben we ook niet opengemaakt meer. We hebben uh, haar, uh, haar leven zoals ze dat had. Een vrouw van 38 jaar heeft een eigen leven met ook geheime plekken. Dat, dat, is, dat lijkt me vanzelfsprekend. Dat hebben, we, dat hebben we intact gelaten. En mede daarom denk ik, het is goed zoals het is... Uh, vanuit die afstand, voor wat mij betreft. Uh, Om het, dus afstand tot dat leven, dat was voor u ook om ervoor te zorgen dat uw beeld, het beeld wat u had, bleef zoals het was. Ja. En, uh, en het is dat gelukt? Ja. ja. Het emotioneert me, het emotioneert me uh, ook heel erg, haar spullen, omdat dat haar leven is. Nog, ook nu ik erover praat. Uh, maar uh, je, uh, ook daarom... Uh, dus dat kan ook een element zijn. dat Je, nou, je bent, wordt, wordt er wel erg emotioneel van, maar daar kun je doorheen trekken. Ik bedoel, dat is dan nou, een paar even huilen en dan, gaat dat, dan, dan kun je daarover. Hè. Maar belangrijker nog voor hem is dan... Uh, laat Aartje nou voor mij zijn wie ze was, zoals ze was. Maar bent u nog achter dingen gekomen die anders bleken te zijn? Nou, een kleinigheid bijvoorbeeld. Aartje rookte. Terwijl ze tegen ons altijd, nou ja, wat is dat nou wel belachelijk... iemand van 38 jaar die mag roken. Maar dat had geen zin in de discussie, want ze weet... ik zit zo in elkaar dat ik nog permanent zeg... je moet niet meer roken. Dat had ze ook helemaal geen zin in om dat uh, aan te horen. Dus daar heeft ze ook... Uh, dus daar heet, en we kwamen naar huis en dat was echt het huis van een roker. Terwijl ze bij ons altijd hoog en belaag vol... dat ze helemaal niet rookte. Uh, ik heb terwijl ze wel eens opgehaald van de trein... en rookte de hele jas naar de rook. Zei, Ik Ja, je rookt weer... Nee, zei ze, ik ben in een café geweest waar waar geroken. Dus dat hield, ze gewoon, dat hield ze gewoon af. En dat zo was ze ook. Ze hield ook bepaalde dingen hield ze af. Nou, wist, dat is goed. En gaat het niet, gaat het niet naar afloop uh, achter allemaal dingen komen. Dat is niet goed. Dan moet je dat beeld ook nog eens... Je hebt toch, je hebt toch genoeg om, om, om verder te leven met het beeld wat je hebt... Bemoeilijk dat niet nog een keertje door er ook nog weer dingen aan te gaan toevoegen. Soms is het onvermijdelijk. Waardoor je, oh, maar er zit ook anders in elkaar. Dat is nog weer ingewikkelder. Toen u erachter kwam dat ze toch bleek te roken, dacht u, dat is de grens. Meer wil ik niet weten van wat ik niet weet. Ja, maar dat vind ik ook. Gun iemand zijn eigen leven. En als iemand zelf uh, dingen niet tegen je vertelt, laat dat staan. Maar, maar u, zei, u zei net ook: we hebben de harde schijf van haar computer. Ja. Uh, die heeft u niet weggedaan. Die nee. heeft u wel bewaard. Dus ja. u, u wilde niets van weten, maar u stopt dat wel in de brandstof. Nou, misschien dat het over een aantal jaren nog eens interessant is om dat te doen. Dat is meer het historisch besef dan dat ik. Uh, ja, dat, de journalisten dat, dat, nu. Ja, dat je dat, dat, je dat doet. Ja. Um, u bent uh, theoloog, predikant, journalist, man die van mooie woorden houdt. Ja. ja. Hield Aartje van mooie woorden? Ja, Aartje las veel. Uh, het werkte natuurlijk bij een uitgeverij, dus was daar door haar werk ook, ook, ook bij betrokken. Uh, maar liep daar, ging daar niet, uh, ging daar niet uh, prat op. Was niet, ik ontmoedigde haar erg aan om te gaan schrijven wat uh, had ook een gemakzuchtige kant. Dus die had ook niet zo uh, vreselijke ambitie om meteen nu te gaan, uh, te gaan, te gaan zitten schrijven. Maar dat, ik weet ook helemaal... Ik, ik, ze kon heel goed mensen typeren in een, in een, in een, in een one-liner. En een heel goed observatievermogen. En kon dat ook goed in woorden uitdrukken. Dus wat dat betreft wel, ja. Niet een, een, een bloemige beschrijving van iets. Oké. Okay. Nou, ik, ik begin daarover omdat wij elke week ook een, een speciaal cadeau hebben voor onze gast. Een poëtisch cadeau. En vandaag heeft uh, dichter Paul Borgreven speciaal voor u dit gedicht geschreven. Een gedicht voor... Jan Greven. Zonder woorden. Beschouw die voor ons kwamen. Die eerder zijn gegaan een rij vergeten namen en mijne onderaan de dagelijkse orde zoals de dingen zijn de wereld groot geworden een mens bleef nietig klein wat is heilig aan dit leven als alles toch verwaait in wind van lucht omgeven die nieuwe adem zaait dezelfde weg betreden door mooi en lelijk heen, gelukkig en geleden, maar troost is niet alleen. Dat is mooi. Een gedicht uh, geschreven door Paul Borgreven is overigens na te lezen op onze website eho.nl. Dit is de zondag. Is mooi, uh, zei mijn gast Jan Greven. Ja dat die troost van niet alleen, daar uh, dus dezelfde weg betreden... door mooi en lelijk heen, gelukkig en geleden, maar troost is niet alleen. Uh, ik ben er op het ogenblik heel erg mee bezig... dat die troost, dat, dat, dat, die, dat die opkomt uit stilte. En dat, uh, dat je het eerst moet uithouden in stilte na de dood... dat er dan ook weinig meer valt te zeggen. Dat je ook niet te veel moet zeggen... En dat op een bepaald moment die, die stilte doorbroken kan worden. Zoals borg dicht, niet alleen. Doordat, doordat mensen zich bij je in de omgeving blijken op te houden. En dingen tegen je zeggen waardoor je je niet alleen voelt. Ik, ik, ik heb daar, als dit verbindt dat met mijn met mijn geloof en met mijn, uh, mijn levensovertuiging... en ik zie dat uh, in, mijn, in, het in de christelijke traditie... Uh, stilte een, een, een buitengewoon belangrijke rol speelt. En ik ben eigenlijk de, de waarde van die stilte nog meer gaan zien... door, uh, door, door, door wat mij is overkomen. Uh, dat bijvoorbeeld als Christus sterft... dat dat dan uitloopt op stille zaterdag. En dat, er dan ook, uh, dat die zaterdag ook echt stil is... dat er en dat, dat dat pas heel geleidelijk aan in die, die stilte wordt doorbroken... doordat er op paasmorgen uh, mensen in beweging komen... en ineens blijkt dat er in hun, in hun alleen zijn en hun verdriet in hun stilte... Uh, uh, iemand mee oploopt. Een tuinman, die eerst, later de opgestane heer... zoals dat in de, in de, in de uh, evangelie wordt, wordt beschreven... Dat zijn voor mij allemaal manieren om te zeggen... dat na de dood er niets meer te zeggen valt... tot we tot er anderen komen... die uh, ons helpen de stilte te doorbreken en, uh, en, en verder te gaan. Dat, dat, dat vind ik in dat gedicht wat we, net, wat we net hoorden. Dezelfde weg betreden door mooi en lelijk heen... gelukkig en geleden, maar troost is niet alleen. Dus het is een... ...wisselwerking tussen die stilte in je eentje... ...en... Um, ...rouwen, troost krijgen... ...met anderen. Ja. Dus het is... ...ik denk dat... dat, dat de, de, wat, je, ...wat je moet vermijden... ...is dat je te vergaal... ...woorden gaat zeggen. Het is, het is ook... Um, ...het is ook moeilijk... ...om, om, om, om niks te zeggen... Om, ...om stil te zijn... om Stil te zijn bij de monumentaliteit van de dood. En bij de, groot, de, de het, het grote van je eigen verdriet. En niet meteen weer uh, woorden te vatten. En het is ook daarom, ook als, als, je, als je met mensen ontmoet die, die verdriet hebben, is het ook een heel hele grote kunst om een evenwicht te bewaren tussen. Uh, ...dingen zeggen en dingen niet zeggen. Uh, stil te zijn, uh, aan te voelen wat op een bepaald moment gezegd wordt. Daarom is het, is het omgaan met rouwen, is, een, uh, is nog, geen, is nog geen, uh, geen sinecure. Je mag niet te veel zeggen, je mag niet te weinig zeggen. Je, je mag, niet praten over, je mag niet er niet over praten, maar je mag ook niet er alleen maar over praten... Uh, je moet op een bepaalde manier... Uh, uh, op een terloopse manier met iemand mee oplopen. Terwijl als je iemand opzoekt en, en het gesprek... en je moet zelf moet je proberen op een terloopse manier... weer op de been te komen. En, uh, op een terloopse manier? Ja, dat je, dat je, dat je, op, een, dat je op een bepaald moment... Uh, uh, uh, uh, dat ongeforceerd doet, dat bedoel ik eigenlijk. Uh, dat het weer een beetje gaat... Uh, dat je niet denkt, nou moet ik flink zijn. Uh, uh, en dan moet, ik, uh, dan moet ik. ga ik eens even weer er tegenaan. Nee, dat je, dat, dat je daar de tijd voor neemt. Die stilte moet langzaam. En die stilte raak je nooit meer kwijt. De stilte is ook anders geworden. Die ik, uh, als ik nu een stilte ervaar, dan uh, was dat vroeger een stilte die me de toebracht die me inspireerde om dingen op te pakken, te schrijven... denken wat gaan we doen? En nu is de stilte die bepaalt bij het, bij het nu, bij het, bij het ogenblik... bij wat en, het nu is. En, en, en, bent u, ik zit mezelf, probeer mezelf voor te stellen... Hè, de, zoals veel mensen zullen doen... wat zou ik in die, in die als ik in die schoenen ja. stond doen? En ik kan mij voor, ik, voor mijzelf voorstellen dat ik die stilte eng zou vinden... Ja, Omdat je... de um, Ik ja. zou denk ik willen vluchten in, in herrie, in ja, gedoe. Dat is wat ik in het begin van het gesprek zei. Iedereen heeft zijn eigen manier om zo met die dood om te gaan. Dus dat is ook, dat is ook, dat is ook goed. Dat, dat kan ik me voorstellen. U heeft die, nooit die aarzeling of die nee. angst voor die stilte gehad. Want nee. in die stilte word je overvallen door dat verdriet. Ja, en dan komt het op je af. Ja, en dat is... Um... Ja, ik, ik denk dat dat heel goed is. Dat je gewoon ook. ook ja, dat je dus, dus als je, je, zit, je zit te schrijven. Dat is me op pas overkomen tijdens mijn voorkomen. Ik zit te schrijven en ik, en ik schreef in huis met een prachtig uitzicht over de bergen. Dal van de Ode, de rivier, 20 kilometer in de verte de bergen. Je ziet naar de bergen en daar overvalt je een geweldig gevoel van, van, van vereenzaming. Van de, de, het landschap dringt in je door, je wordt stil. Eerste neiging, ga een klusje doen. Sta op, doe wat, ga, wat ja. even, ga even een kopje koffie maken. Dus loop weg voor die stilte. Ja, ja. Hè? Dat, dat deed ik vroeger. Dat deed, dat doe ik. Nu ook, moet ik dat ook. Nu voel ik dat opkomen. Ik denk: nee, Jan, dat doen we niet. We blijven zitten. We laten, we denken wat nu opkomt. Naar je, naar je toe komen. Wat zeggen die bergen hier? Wat, wat, wat zegt die de stilte? Hier. En dan, dan kom je. Ja, dan kom je verder, dan kom je verder. Doe je, dan doe je terloopse stappen, dat noemt, zoals ik dat noem. Ja, ja, dan doe je stappen. Ja. Dat heeft u het afgelopen anderhalf jaar geleerd. Ja, het is nog heel moeilijk. Het is, ik heb ook geleerd dat het heel, heel moeilijk echt te leven in het nu. He, dat je bent altijd... Ik denk dat we leven. En wat is dat leven? Dat is zo'n mooie moderne zin. Nou, wat, wat je doet, is. Wat je, wat je altijd doet. Weet je, altijd wat je doet? Je leeft of in het verleden. Je, je, je denkt, oh, toen vroeger was het zus en zo en goed. Of je leeft in de toekomst. Ik ga, doen wat, ik ga nog dit doen, ik ga dat doen enzovoort. En doordat je leeft of in het verleden of in, het, of in, de, in de toekomst, leef je weinig in het nu. Is het er nu alleen maar of een springplank naar de toekomst of een. Iets om naar het, naar het, om naar het verleden te gaan. En wat je moet doen, is... Uh, ik, ik geniet van de dingen die, die, die nu zijn. Dus Ik moet een zien. Ik speel een, stijlen, ik speel een, een tenniswedstrijdje. En, uh, en ik, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk tijdens die wedstrijd... wat ik daarna allemaal nog moet doen. Of ik denk tijdens die wedstrijd aan, aan, aan vroeger. En ik, ben, ik concentreer me niet op het spel... Terwijl als ik me op het spel concentreer... dan ben ik, dan ben ik bezig met, met, met, met, met, met de wedstrijd. Dan ben ik bezig. Dus dat is, en dat is gewoon naar die bal kijken... en zorgen dat je die bal goed, goed slaat. Nou, dat, dat vermogen. Dus, en dan geniet je... Dus, en dan geniet je niet van die wedstrijd... of je geniet niet van wat je het nu doet... omdat je met andere dingen bezig bent. Dus hou daarmee op. Dat is ja. heel erg moeilijk. Dus als je in, in, in, bij dat prachtige uitzicht op die berg en dat dal zit... niet denken, oh, hier moet ik eigenlijk een mooi boek over schrijven... Ja. of uh, ja. hier moet ik iemand over bellen, maar stil zitten kijken... Ja. en zeggen, wat is dit ja. mooi. Dat staat ook weer in dat moderne jacht, maar laat ja. het bij je binnenkomen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Um, u bent dominee. U... u, u, u, u. Preekt nog steeds. Nou, ik, ben, ik heb nooit een eigen gemeente gehad. Dat is er nooit van gekomen. Dus in predikant. die zin ben ik niet. Maar ik, ik preek nog steeds. Ja. Um, u gaat straks weer naar Ermelo uh, ja. om, om te preken, begreep ik. Um, u zou de eerste dominee niet zijn die zijn geloof kwijtraakte. na zo'n dramatische gebeurtenis in, ja. uh, in het leven. Ja. Hoe is dat bij u gegaan? Nou, ik, er zit al meteen een, een zekere koppigheid bij me dat als ik mijn leven lang heb uh, gepreekt... en theologie heb gelezen, dat je dan... en dan overkomt je zoiets... en dan zou je zeggen, nou ja, achteraf... het is hier niet tegen bestand. Dat vind ik intellectueel al niet lekker. Al niet, niet lekker. eerlijk. Nee. Ja, ja. Dus dat, dus dat, dus, dus, dus, en daar zat een, meteen al een koppigheid in... Dat, uh, uh, er moet uh, het geloof, de christelijke traditie... maar ook de islam, ook, de, ook het boeddhisme... gaan heel erg over omgaan met lijden en omgaan met de dood. En hoe je ook over hun uh, oplossingen tussen aanhalingstekens kunt, kunt denken... daar zijn ze mee bezig. Dus op het moment dat de dood zo hard in slaat... Uh, moet je uh, je bezighouden met de christelijke traditie... als je, zoals ik, in die christelijke traditie staat... en dan niet zeggen, nou, uh, kijk, ik heb God nooit gezien... als iemand die voor ons zorgt. Of die ons, uh, zoals in het zondag 10 van de Heidelbergse catechisme staat... ons goed en kwaad doet toekomen. God is degene die, die voor mij tenminste, die leidt... die, die, die, die op, in deze wereld rondloopt en die zwijgend sterft... En uh, aardjesdood heeft ook niets met God te maken... in de zin dat God dat heeft veroorzaakt. Uh, God staat daar buiten. De, de aardjesdood is veroorzaakt door de natuur, door de biologie... door een, door een, een stolsel in haar hart. En dat kun je allemaal, wetenschappelijk kun je dat beschrijven. Uh, de betekenis die wij eraan geven, dat is een ander verhaal. En daarvoor... Uh, Helpt de christelijke traditie mij, met name door dat, door dat op het ogenblik, het zijn ook allemaal fases, met name door dat gedachte van die stilte. Dat er dus, uh, dat dus, voor een, aan iedere religieuze uh, uh, omwenteling, religieuze verandering, gaat een, van, gaat een moment van intense stilte vooraf. En komt er, ik preek, uh, een van de dingen waar ik zo meteen over preek, is Paulus die. Uh, van Damaskus, van zijn paard stort En uh, naar Damaskus gaat, dat daar in een kamer terechtkomt... in die straat genaamd de rechten, daar stilzit. En dan drie dagen en drie nachten blind is... Uh, uh, en in die kamer zit. Tot er een leerling, een zekere Ananias, komt... die hem de handen oplegt. En, en die Ananias zegt ook niks. Die zegt tegen hem alleen... ik ben gekomen om dit te doen wat ik nu doe. Dus die beschrijft wat hij doet, zegt verder niks. En, en op dat stilt. moment gaat het... Dus, nou, daar, kun je, daar kun je van leren dat je, dat je in dit soort situaties... dat er Twee dingen, dat, dat, je, dat je stil mag zijn, dat je niks hoeft te zeggen. En in de tweede plaats kun je eruit leren dat er een leerling bij je kan komen... en niet een hoogwaardigheidsbekleder... die je bij je komt en die ook niet veel woorden heeft. Die zegt, ja, ik kom maar even bij je, want ik ben naar je toegestuurd. Bent u een andere predikant geworden door, uh, ja. door de dood van Aartje? Ja, ik ben... Uh, ik ben meer, meer emotie uh, uh, en denk ook... Uh, nou, mijn preken zijn er niet vrolijker van geworden, om het zo maar te zeggen. Maar uh, het, gaat, het, gaat over, uh, het gaat over ernstige dingen, ja. Ja, ja. The turn turned black and the air turn cold I could feel it in my breath and down my bones The roads looked like hogs were in the steam And the only meat were the hookers on the beat But as wandered through this urban graveyard I was kicking up leaves like a frustrated schoolboy But I never noticed that house upon that hill before Under the lamp light Haunted House uh, was dat waar u naar luisterde... met de uh, Top flyers. Um, zo'n uur is kort als je zo'n boeiende gast hebt. Um, dus uh, Haunted House, uh, dat uh, hebben we maar even wat korter gehouden. U luistert naar Dit is de Zondag. En bij mij te gast nog steeds oud-icon-directeur... en trouwhoofdredacteur Jan Greven. En um, we hebben het afgelopen uur gesproken... over het verlies van zijn dochtertje Aartje. Zijn dochter Aartje, ruim anderhalf jaar geleden. Um, meneer Greven? Heeft u nog tips? Tips voor uh, andere rouwen na anderhalf jaar... zelf dat proces te hebben ondergaan? Ja, zeker. Uh, zeker. Uh, in de eerste plaats neem je jezelf serieus in je rouw. Dus vind niks geks van wat je, wat je overkomt. En vind niks geks over verdriet. Uh, uh, neem niet een bepaalde... Uh, uh, wel het ideaal van de die, waar je aan moest voldoen om rouw... maar wees zoveel mogelijk jezelf en benoem ook waarom je jezelf bent. Meteen daaraan gekoppeld, neem de ander serieus. Die heel anders is misschien, die heel anders <coughs> verdriet heeft... heel anders er tegenaan kijkt en uh, uh, spreekt er geen oordeel over uit... maar uh, uh, uh, leef met elkaar... Wees kritisch uh, ten aanzien van degene die je bij je hebt, die je bij je haalt uh, uh, in, je, in je verdriet. Zorg dat je niet overheerst wordt door mensen die, die wel even voor je zullen zorgen en die uh, je in een, in een afhankelijke positie willen doen, omdat ze zelf een rol willen spelen dankzij jouw rouwproces en jouw verdriet. Dus wees, ook niet, wees, er ook, wees er ook als dat moet bot in. Je gewoon zegt: Nou, ik heb geen zin hierin. Je kunt maar beter eventjes uh, even gaan. Kom wat dat betreft echt voor jezelf op. Niet, uh, en beschouw jezelf nooit als egocentrisch, want rouwen is een ontzettend, moeilijk, uh, ontzettend pro moeilijk proces. Neem de tijd. Neem de tijd ervoor. Denk niet: Ik moet nu al verder zijn. Uh, ah, dat, is, dat, nu... dat is wel wat je. In een samenleving die zo hard gaat, ja. steeds denkt. En ja. na een paar maanden dan ja. uh, denkt ja. men: oké, okay, was ja. nou nee. genoeg geweest. Nee. Jij, de, tij, de tijd die je, die je hebt, dat is, dat is jouw tijd en dat, en dat moet je doen. En ga ervan uit dat je geschonden. dat je niet ongeschonden eruit komt. Je bent altijd. je hebt een litteken. Dat blijft. Die blijft de, de en pijn. dus het adagium, wat, wat, wat we nu horen: van dat wat je niet dood maakt je sterker is ja, onzin. Ja, dat is wat je niet over. Je, ja, dat is, nou ja, onzin. Dat, dat kan. niet. je zei dat. Ja. Dat, dat, en dat. Maar het hoeft niet. Het kan ook zijn wat je niet doet, dat je zwakker maakt. En dat je. Dat, je, dat, je en dat, dat is niet erg. Dat is, echt dat is niet erg. erg, nee. Dat is niet erg. Want rouwen is, is, een, is een verandering ondergaan in je hele persoonlijkheid. Wat dat betreft is het niet anders dan wanneer je in een depressie terechtkomt. En, daar, en daaruit moet komen. Of wanneer je buitengewoon ongelukkig verliefd wordt. En je moet, uit, je moet uit, die, uit die verliefdheid, van die verliefdheid moet je, moet je genezen. Genezen, ja. dat, dat, is, dat En dat is met, met, met rouwen is dat, is dat ook zo. Dus je verandert in dat proces. Jan Greven, um, bedankt voor het afgelopen uur. Bedankt voor de openhartigheid... Uh, Waarmee u wilde vertellen over, uh, over Aartje en over wat dat met u gedaan heeft. Uh, het verliezen van uw dochter. Uh, sterkte. Dank u wel. Uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van uh, Dit is de Zondag. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website... eo.nl slash dit is de zondag. Daar kunt u ook het gedicht van Paul Borgreven uh, teruglezen... en een verwijzing zien naar de site van Jan Greven met zijn blog. Daar schrijft hij over wat hem allemaal bezighoudt. Um, ja, ik zei al, dit is het einde van dit is de zondag. Dat betekent dat straks na achter onze collega's van Vroege Vogels het overnemen. En uh, volgens mij heb ik Menno aan de lijn die me gaat vertellen wat ja, zij gaan... Kieven, ja, Kiva, wij zitten hier op Terschelling... want wij zijn te gast bij het Springtij-festival. Vier dagen lang wordt er hier gefilosofeerd en nagedacht... over de toekomst van de aarde. Antwoord gezocht op voor grote vraagstukken als energie en klimaat. Dat soort dingen. Nou, we gaan met die mensen praten. Maar natuurlijk ook heel veel de natuur in. Want het is hier fantastisch. Ik kijk uit over het wat. Nou, wat we zien gaan we zo vertellen. Tot zo. Taxi. Kan je een taxi voor ons stellen? Wat wil je? Ze is een grote belofte. Een grote regiebelofte. Dus. Kus. Nee. De Noorse Maren Björset. Wil je weg dan? Nee. Deze week in Holland Doc Radio een portret van een veelzijdig talent. Zij geeft met haar stukken antwoord op de vraag... hoe moeten wij in naam leven? Ik heb je gemist. Een grote regiebelofte. Eigenlijk wil je gewoon bij een voorstelling... dat het zo wordt zoals je had bedacht. Vanavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Radio 1. Wil je een kus? Het nieuws van alle kanten.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 Diensten van CZ die medewerkers gezond en inzetbaar houden. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.